Uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Het vliegverkeer op Eindhoven Airport is stilgelegd door het noodweer. Boven het zuidelijk deel van Brabant en een deel van Limburg... vallen stevige regen- en onweersbuien. Ook het verkeer op de weg heeft er last van. Volgens Rijkswaterstaat stoppen automobilisten op de A2 bij Maastricht... op de vluchtstrook, omdat ze vanwege de harde regen niet verder durven te rijden. Amsterdam kan het afval de komende weken tijdelijk kwijt bij verwerkingsbedrijven in Lelystad en in Nauwerna in de gemeente Zaanstad. Dat meldt de gemeente Amsterdam. De problemen komen door het slecht functionerende afvalenergiebedrijf in Amsterdam. Daar zijn vier van de zes verbrandingslijnen stilgelegd omdat die niet veilig zijn. De vereniging afvalbedrijven is blij met de tijdelijke maatregel, maar zegt dat de behoefte aan een structurele oplossing blijft. Italië weigert een eigen kustwachtschip vol migranten te laten afmeren in Lampedusa, melden Italiaanse media. Eerder werden al schepen van hulporganisaties geweerd, maar nu ook weer die van de eigen kustwacht. Aan boord zijn 135 migranten die vlakbij de kust bij Libië zijn gered door een visserschip dat ze overdroeg. Minister Salvini van Binnenlandse Zaken eist dat de geredde migranten over de rest van Europa worden verdeeld voordat ze aan land worden gelaten. In Zwifterband in Flevoland zijn gisteren zo'n 100 kippen bezweken aan de hitte. In de stal was het 40 graden, doordat de apparatuur niet genoeg verkoeling kon brengen. De kippenhouder riep de hulp in van de brandweer en die sproeide het dak. Vandaag gebeurde dat opnieuw. De afgelopen dagen zijn er duizenden staldieren bezweken aan de hitte... door technische installaties die het lieten afweten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft een onderzoek aangekondigd. Het weer het is nog altijd vrij zonnig en zeer heet met temperaturen boven de 30 graden. Op de warmste plaatsen kans op onweer. Morgen in de zuidelijke helft minder warm met 23 tot 27 graden. En ook dan kan er weer stevige onweersbuien gaan vallen die plaatselijk leiden tot wateroverlast. In het noorden en oosten wordt het 30 tot 32 graden. En daar blijft het droog. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersabdeed. Verkeersabdeed. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 Je de retour c'est de retour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 6.9 ZFN So much. Keep, keep, keep, keep, keep